Pa, hm? je koffie wordt koud. Nee wat? Maar... Je koffie. Oh, oh, dat ja, ja, ja. Pa? Hm? Je gebruikt toch geen suiker? Nee, nooit gedaan. Wat zit je dan te roeren? Zit ik te roeren? Ik, ik zit te roeren. Ja, gaat alles wel goed met je? Ja, hoor, tuurlijk. Zeker weten. Zeg, pa!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 Als het niet te veel moeite is, tenminste. Nou, het is dat je het zo aardig vraagt. Jij, Ben? Uh, wat denk jij van die kredietcrisis? Uh, de, uh, uh, uh, uh ah, ik zit mijn hele leven al in een kredietcrisis. Ja, maar deze, die wereldwijde. De totale schade is 7.000 miljard.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 Hij wil er ook niks over zeggen, hè? Als het wat wordt met die Loes, dan merken we dat toch vanzelf, Toos. Ja. Maar hoe kan je daar nou zo, zo vreselijk nuchter over doen? Je vader zou zijn een typisch Twens-trekje. Ja, verdwijn nou niet weer achter die krant, ja. mees. Mees, stel nou, hè...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 Ja, ja, ja, ja, ja. Hier is je mem. <laughs> uh, geef me je bril even. Yeah. <laughs> uh, oh, dank je. Ehm, um, skaken. Liefste lief. Mm -hmm. nou, zo. zo. Doe maar. Die dame neemt geen blad voor de mond, hè. Wacht eens. Zie je dat?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 Wij gaan even een straatje om. Hoezo? Ik, ik Goedemorgen. Een... Nou, straat... Mani. Ja, Als jij nou eens even een kwartiertje op de zaak krijgt. Ik? Ho Hoezo? Ik moet straks... Uh... Denk jij mij in een kwartiertje op andere gedachten te kunnen brengen? Meest goedkoop? Nou, kan het in ieder geval proberen. Hier, trek even die jas aan, Toos. Goh, hebben jullie ruzie? Nee! nee. Oh, nou, sorry hoor. Ik zal me wel vergissen. Ja! Oké, okay, oké. Okay. Ik let wel even op de zaak. Geen probleem. En geen dank, hoor.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 <laughs> Meer is goedkoop, ik euh, ben de man van Toos. <laughs> Hoe maakt u het? Nou, wat voor foto's zijn dat? Ze zijn eigenlijk voor Aki. En euh, nogal gewaagd. Gewaagd? Hoezo gewaagd? Bloot. Nou ja, bijna bloot. Op het strand. Geef op. Wat? Ik zei, geef op die foto's. dan? Nou, Pardon. Toos, kalm man. Hoe durft u hier zich te vertonen? Nou zeg, wat is dit voor Onzin? Onzin? U stuurt mijn vader ranzige mailtjes. Ja. U verschijnt hier met naaktfoto's. Oh, ik blijf hier geen seconde langer. Hallo. mevrouw. Mooi zo! Loes, wat doe jij nou hier? Akkie, ik ga weg. Wat, niks, maar wacht, Wacht, wacht nou even, Loesepoes. Loesepoes? Ja, ja. Wat is hier gebeurd? Pa, ik wil dat je je koffers pakt.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 A paraplu tot kijk uh, pa. wel. Dank u wel. Ik heb leven is hij weg. Je vader? Ik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 Welke foto's? Die foto's van pa. Nou, heel pikant, hoor. Oh, laat zien die ding. Ik, ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik zou maar ik gaan zitten, zus. Hier, hier, meis. Mo moet je kijken. Maar, maar, maar dat is je moeder. In de badpak bij een ondergaande zon. Oh, geef hier. Laat zien. En, en, en wie is dat? Dat is Loos. Maas' beste vriendin. Voordat ze naar Nieuw-Zeeland vertrok. Wie? Die snol? Dus...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 Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje met .kro .nl. Maar ook als podcast. <laughs> nee.